die het geheim weet van een op aarde onbekende energiebron. Melden zelf is met zijn vriend Stevens in Brazilië, waar hij zojuist ontsnapt is uit de gevangenis, met behulp van zijn vrouw Vel, de cameraman Frank Costa en de piloot Fernandez. Zij waren op weg om de plannen van de misdadige Duitse geleerde von Sommeren te vereidelen, want ook von Sommeren had enkele blauwe zaden. Gelukkig hebben zij een gijzelaar. Een schande, het is een schande, het is eerlijk om ons dit aan te doen. Wij zijn soldaten, we willen strijden met open middier, een schande is het. Zeg, waar staan jullie zo om te lachen, helemaal naakt. naakt, zo blauw als pasgeboren, baby. Zo zullen ze ons tenminste niet onmiddellijk achterna komen, vooruit jongens in de auto en wegwezen.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 Maar goed, dat we een dokter bij ons hebben. De Blauwe Zaden. Door Paul van Herk. Bewerking Tom van Beek. Hey, je doet het nog steeds geweldig, hè, die kist van je? Oh, dat is een kwestie van goed onderhouden. En dat met vijf passagiers? Nou, ja, maar twee buitenbesten. zo te zien. Dergelijke lieden kan je eigenlijk niet hard genoeg slaan. Hoe is het met Frank? Komt alweer een beetje bij. Laat ik nou gedacht hebben dat die man geen zenuwen kent. Ongelooflijk. Ja, die verhalen blef. horen we later nog wel eens. Het gaat er nou om wat zijn onze volgende stappen. Zeg, waar gaan we eigenlijk heen? Zorg eerst maar dat we zo snel mogelijk een eindje hier uit de buurt komen. Hoe staan de ah. zakken er in Amerika voor? Nou, één van de zaden is uitgekomen. Wat? Dat is fantastisch. Ja. En? Er is een blauwe man uitgekomen. Nou, het is niet waar. Ja, eigenlijk is het geen man, He? want hij heeft geen geslachtskenmerken. We hebben hem Jack genoemd. Wat? Ja, dat is min of meer onzijdig, zei Frank. Oh, oh, oh. Yep. Nou, en het is de professor gelukt om contact te krijgen met Jack. Voor om met hem te praten. Te praten. Ja, gewoon in onze eigen taal. Hoe heeft hij hem dat zo gauw geleerd? Een speciale lesmethode, huh? hypnopedia noemde hij oh. het. Leren in je slaap. Oh. En, uh, en wat nog meer? Ik bedoel, uh, wat kan die Jack nog meer behalve praten? Nog meer? Ah, hij kan alles. Nou, vertel nou eens. Licht aan het hersenvolume hebben begrepen van Marcus. Hier, kijk! Ja? Dit handige apparaatje heeft Jack in elkaar geknutseld. Dat jullie die gevangenis mee opgeblazen ja. hebben. Oh, prachtig gezegd was dat. Oh, ik zie ze nog voor me staan, dat stelletje soldaat. Spierbank. Ja, dat vond jij geloof ik het leukste, hè? Ja, nee, met nou, de Nou, maar, Vel, ve ve gaan we eens verder. Nou, hij kent het geheim van de energie die vroeger gebruikt werd. Voor die ruimtevaartuigen en zo. Hij komt eigenlijk van Ponos, Jack. Pronos? Ooit van gehoord met? Ja, de fameuze tiende planeet. Herinner jij je nog dat planetarium in een van die ruimteschepen in de blauwe ruïnes? Ach nee, nee. jij bent er niet in geweest. Ja, de tiende planeet, hè? ja. Maar die is uit elkaar gespat. En Jack is met zijn soortgenoten op aarde gestrand. Waarom? Als hij toch het geheim van die energie kent. Voor het opwekken van die energie is een katalysator nodig. En die is hier op aarde niet te vinden. Dat verandert de zaak. Dus ons dilemma is voorlopig van de baan. Dilemma? Die we moeten inlichten over die onbekende vorm van energie. Het land dat het geheim ervan kent zal een enorme voorsprong krijgen op alle andere landen in de wereld. Of de persoon die het geheim kent. Hoewel, als die blauwe man zo intelligent is als jij beweert, zal hij misschien een oplossing vinden voor die katalysator. Dat hadden ze dan 300 miljoen jaar geleden wel gedaan. Toen maken ze bovendien nog met een heel stel. Ja, dat is veel veranderd, uh, Stevens. Oh ja, er is nog iets. Er moet hier ergens op aarde nog een tweede blauwe man zijn. Wat zeg je? Ja. Jack heeft de. Uh, ...contact ja? gehad, zoals hij dat noemt. Er moet nog een andere blauwe man zijn. Waar? Dat kan maar op één plaats zijn. Hier vlakbij, in de blauwe ruïnes. Het is van somberen gelukt. Heb je het gehoord, Fernandez? Wat? We moeten als de bliksem naar de blauwe ruïnes. Oh, nee... Niet weer. Je hoeft niet mee, als je dat niet wil. Als je ons maar in de buurt brengt en op ons wacht. Zeg, is dat nou echt nodig? Gaan we in de goede richting, ja of nee? Jawel, maar... maar Vooruit dan, naar de blauwe maar... ruïnes. Ja, wacht nou eens oh, even, ja. Stevens. Vel, jij weet zeker dat die, die Jack dat contact gehad heeft toen jullie nog in Amerika waren? Ja, natuurlijk, anders zou ik het je toch niet kunnen vertellen. Wij hebben sinds we hier zijn geen contact meer gehad met professor Marcus. Dus het is onzonder geluk zonder hulp van Marcus? Kennelijk, ja. En wij waren nog wel zo bang dat ze Marcus zou. Ja, wacht nou, wacht nou eens. wacht nou even. Van Sommer heeft dus een blauwe man. Nu zijn er twee mogelijkheden. Of hij heeft zijn blauwe man net zo handig en snel aan het spreken weten te krijgen als Marcus. Ja, waarom niet? Hij heeft tenslotte dus zijn hele leven naar dat moment toegeleefd. Dan heeft hij Marcus dus niet meer nodig. Of hij weet niet hoe hij dat aan moet pakken. En dan heeft hij Marcus wel nodig. Jij wilt dus zeggen, Marcus is nog helemaal niet buiten gevaar? Precies. En ik weet nou niet wat we nou het eerst moeten doen: Marcus beschermen of een aanvallen. Tja. Ja. Nee. Ja, maar wat nee? Frank, hij is weer bijgekomen. Hoe gaat het, Frank? Ik voel me zo slappen. Zo veruit te slappen. Hé, hey, anders. Frank is weer bijgekomen. Mooi zo. En die andere, hè? Luiten? Slaapt dus een roos. Maar uh, wat ik vragen wou... Heb jij hier ergens niet een uh, flesje van het een of ander? Ah. Zou Frank goed doen? Oh, ja, kijk maar eens in het uh, rode kruistrommeltje. Je hoeft die oude brokken piloot maar te vragen en je krijgt ja, het. Ja. Ja, alsjeblieft. Ah, dank. Uh, dat doet een mens goed. Dat was fantastisch, Frank. Ja. Vooral dat laatste nummer. Oh dat, ja. Ja, die vrouw van jou heeft me eigenlijk op het idee gebracht, weet je dat? Wat oh. zeg jij? Nee, nee, nee. Kijk uit, de straaljager! Waar? Zou die ons gezien hebben? best weet niet of het toch al dat het zo lang geduurd heeft. Ze weten toch niet dat we per vliegte zijn? Nee, nee, nee, maar dat zullen ze wel kunnen ruizen. Gelukkig. Hij verdwijnt, Hij heeft ons niet gezien. Of het was een verkenningsvliegtuig dat op dit moment onze positie doorgaat. Zet de radio's aan. Niets. deze kanalen tenminste niet. Nou, als we niet veel doen, dan dan uh, doorgaan, hè? We zitten nou toch al een eind in de goede richting. Is de oorlog nog steeds niet afgelopen? Het ziet er meer uit dat die pas gaat beginnen. Ik zou wel eerst een keertje rustig een film willen maken. Ik voel me veel beter als mijn camera bij me. Je doet het dan eens met een omgebouwde zaklantaren ook geen We waren net aan het overleggen of het beter is naar Amerika terug te gaan... of om eerst met van sommeren af te rekenen. Ja, hij heeft ook een blauwe man, weet je. Daarom juist. Ja. Maar aan de andere kant is het helemaal niet zeker dat hij Marcus nu met rust zal laten. Nou, waarom verdelen we ons niet? Ik wil best terug naar Amerika. Als Frank niet bij is zitten jullie binnen de kortste keren weer in de gevangenis. Zij horen zeven, ze wat is dat oh, van voor plaatste Nee, dat moet je niet zo vandaan. beginnen. Als je uh, nou, iets, wat doen eh, we? Toe, het ziet er nou uit dat onze problemen voor ons worden opgelost. Oh ja, wat dan? Daar hebt u meer. Nou met z'n tweeën. Ze vliegen recht op ons aan. had ja, ik niet gedacht. Hè. Voor ons, denk je? Ja, voor wie anders? Dacht je dat je de twee stalen ergens anders boven het oerwoud eh, kwamen doen. Hallo, het Hallo, het Hoort u mij? Niet antwoorden, Fernandes. Waarom zou je hem moeten horen? Waarom? Omdat ik geacht word, de radio te hebben aanstaan, daarom Zij, begrijp je... Zijn we nog ver van die blauwe ruïnes? Ja, nee. Probeer dan tijd te winnen, Fernandes. Hallo, nee. nee. nee, nee, daar heb je, vijf vijf. je meer. onbekend oh, watervliegtuig. Alle burgerluchtvaart is voor onbepaalde tijd opgeschreven. Zet je vliegtuig aan de grond. In verwokkend de het noodtoestand. Noodtoestand? Ze hebben daar aardig de de te pakken beneden? Ja, ja, ja, ja, ja, we hebben de... ze dan ook aardig in hun hemd gezet, hè? Stil, maar toch stil. Rustig doorvliegen, Fernandes. Probeer het zo lang mogelijk vol te houden. Ja, laat er maar uit van alles over. Ja, ik heb al gezegd. Nu is het jouw beurde. Hij meent het voor ons, dommer. Zeg, als je die wolk in kan duiken daar, dan zijn we gered. Ja, ja, dan kan die ons niet ja. meer zien. Ja, maar op. had je gedacht. Als die geleide wapens aan boord, het ziet ons zo de lucht uit. Laatste waarschuwing op het watervliegtuig. Zo snel mogelijk landen. Als je aan dit bevel velgegel heen geeft, zal er ook weer worden geschoten. Wacht eens even, wacht eens even. Wat doe je nu? Klapwieke. Fernandes, ik ben zo misselijk genoeg. Dat trap je nou niet meer in, Fernandes. Daar komt hij weer! Hou je vast, ik ga duiken. Oude rot, als ik echt die zo niet te pakken. Oh, Oude rot. Nou, die ik straaljagd? Ik kan eraan besroken dus wat ze van ons hebben. ga de golgregen zijn erbij! Lijkt dat je niet verstandiger om op te geven en de kist neer te zetten? Ja, mijn idee Daar! Beneden, de rivier. heb je me... Ik zei het al, jullie problemen worden opgelost. Kan je me nog aan de grond krijgen? Ja, hou je vast. Dat wordt geen landing. Dit wordt een splashdown. Nou, je, je hebt hem toch weer op zijn, zijn bootjes laten terechtkomen. Van ah, die keels zijn in ieder geval weer naar huis toe. Ja, wij hebben de tijd om onze wonden te likken. Ja. Hoe ver zijn we van de blauwe ruïnes? Uh, hemelsbreed een kilometer of twintig, schat ik. En over de rivier? Ja, ik er nog maar een kilometer of tien mee op. Wat? Wat wil je dan, Stevens? Van de noten deugd maken en de leeuw opzoeken in zijn hol. Hm? We hebben nu tenminste een doorslaand argument. Onze vriend Reiter als gijzelaar. Denk je dat hij zich daar veel van aan zal trekken? Een hey, mensenleven meer of minder zal hem in dit stadium niet zoveel kunnen schelen. Reiter moet een van zijn naaste medewerkers geweest zijn. Hoe is het eigenlijk met hem? Die heeft er alles rustig heen geslapen, geloof ik. Hij ligt stevig geboeid in de staart. De staart? Ja, ja en wat is er mee? Nou, kijk maar eens. Door zeeft. Wat? Bloed. Ga eens opzij. Dat is kijken. Ah, fel liefje, zou je ja, dat nou is wel... Hij is nog steeds dokter, met? Ja, ja, natuurlijk. Hij is dood. Nou, dan hebben we geen gijzelaar meer. Nee. Het, het zit ons niet mee, hè? Het kogel was door het hart. Hij moet meteen dood geweest zijn. Twintig millimeter geschud. Wat wil je? Ben benieuwd hoe het met de motor is. Ja, veel is er in ieder geval niet aan verloren. Die verraaier. Ja, mooi krokodillenvoer. Jullie zijn wel een stelletje harteloze wezens, hè? Dat was een mens, begrijpen jullie. En dan net leven die ah, nog Stil nou maar, stil nou maar, stil nou maar. Het zijn de zenuwen. We hebben de laatste tijd wel het een en ander meegemaakt. En dat hebben we onder andere aan hem te danken. Hm? Als jullie hem tenminste maar wel behoorlijk begraven. Goed, goed. Als jij erop staat. Zeg, Fernandes, heb jij een opblaasbare rubberboot aan boord? Natuurlijk. Met een motor misschien ook nog? Ja, natuurlijk. Goed, laten we de boot dan uitzetten. We trekken het vliegtuig naar de kant en Fernandes kijkt of het te repareren valt. Wat denk je, Fernandes? Nou, het zal wel heel gek moeten zijn, wil ik het niet in orde krijgen. Ik heb altijd wel een paar reservespullen bij me. Ja, dat uh, arme oude ding van je krijgt er wel van langs, de laatste tijd. Uh, weet je wat het geheim is? Hm? Dat arme oude ding, zoals jij dat noemt, dat is zo eenvoudig dat er weinig aan kapot te krijgen is. Laten we het hopen. Anders komen we hier nooit meer weg. Terwijl jij het vliegtuig repareert, Fernandes... gaan wij, met en ik, met de boot de rivier op. We zullen proberen van Zommeren met een verrassingsaanval uit te schakelen. Best kans dat hij nog niet eens weet dat wij we vrij zijn. Daar zou ik maar niet te hard op rekenen, Stevens. En, uh, en ik? Jij? Jij ja? hebt genoeg gedaan voor vandaag. Jij blijft hier. Je kunt Fernandes helpen en je zorgt samen met Vel dat Rijter begraven wordt. Oké. Okay. Maar uh, geef ons wel dat mooie wapen van je mee. <laughs> ja, natuurlijk, ja. Alsjeblieft. Alles duidelijk tot zover? Jij ja, wel, commandant. Goed. We houden contact via de radio. Uh, welk kanaal? Uh, 14. Dat kan niet worden afgelaten. Oh, Mooi. We houden jullie op de hoogte. We hopen zo snel mogelijk weer terug te zijn. Nou, uh, waar is die rubberboot? Ik heb geen zin om aan de kant te zwemmen. Ik geloof dat ik het hier een beetje begin te herkennen. Het kan nou niet fijn meer weg zijn, want ik, ik... Reden om de motor af te zetten... We zullen de rest moeten peddelen. Waarom? Ah, daar zie ik nog niets in. Ik ben net een paar dagen onder hoede geweest van de geheime politie. Alsjeblieft. Die... Ze kunnen ons mijlen ver horen aankomen. En we hebben het gehad over een verrassingsaanval. Weet je nog wel? Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Hier, pak ook een ding. Ja. Daar. Na die bocht moet het strandje zijn waar we gelegen hebben met Fernando Saplita. Geen ja, we? ja, ja. En van daaruit weten we de weg. De kortste weg die onze vriend Reiter ons nog zo vriendelijk gewezen heeft. Ja. Stuur maar naar de kant toe. We dan al not de poten. Als we vandaag niks ergens mee hebben. Vooruit maar. Uh, deze kant op, geloof ik. Hè? We moeten er nou bijna zijn. Ja. Je recht voor moet het. Het is geen jager. het zal het zijn, een burgervliegtuig. Als ik aan de, Vlieter, de aandacht van de heren ontsnapt. Hij komt hier rechtop aan. Blijkt wel of hij daalt. Landen kan hij hier in ieder geval nergens. Kan, je, kan jij de registratienummers lezen? De registratienummers. Het is dus in ieder geval een Amerikaans vriendag. Ik zie het. De... Tito's. Sst. Een parachute. Ja. Het moet vlak boven de blauwe ruïne zijn. Wat hangt eraan? aan? Geen kerel in ieder geval. Een pakje of zo. Een, een kist. Zou dat voor Van aan zijn? Wat denk je dan voor ons? Die kerel kan in ieder geval wel goed mikken, zeg. Dat zal betekenen dat van sommigen daar van alles aan het bekokstoven is. En dat hij daar haast achter zet ook. Anders zou hij zich zijn pakjes wel op een wat discretere manier laten thuis bezorgen. Ah, misschien is het alleen maar de normale ravitaillerie. De kist. Je ziet er niet duidelijk. Ja, daar geloof ik niks aan. Zullen we het erop wagen en zien dat ding te pakken te krijgen als het neerkomt? Mm -hmm. Met alle mannen van zon op de been zeker. Ik denk dat we ons voorlopig beter even gedekt kunnen houden. Ja, misschien heb ik gelijk met. Ik heb gelijk. Kijk maar.